Op dit moment twee gasten, namelijk Kees van de Muizenberg en Fons van Dijk. En Flinkers Schoonmakers komt zo over een half uur ons uurtje. gezelschap houden. Goed, met uh, deze twee gasten hebben we twee onderwerpen. Nee, wel drie. <tie> Want Kees van de Muizenberg hebben we uitgenodigd om vooruit te blikken op aanstaande woensdag. Dat is de laatste woensdag van de maand. Dan spreekt een of van Holland voor het genootschap... Ter bevordering van het publieke debat. Maria van der Muizenberg, jouw uh, oudste dochter. Ja. Over uh, gezondheidszorg uh, voor asielzoekers. Interessant onderwerp waar zij heel veel van af weet omdat zij er veel in doet. Uh, we kijken daarop uh, vooruit. En uh, we kijken ook vooruit op uh, 1 april. Dat is een dag waarop er vaak grappen worden uitgehaald. Maar 50 jaar geleden, op 1 april, werd het uh, werd 62 opgericht. was dat ook wel een grap. Ja, daar kunnen we <laughs> dadelijk over praten. Of dat als een, uh, een grap begonnen is, die uh, nou ja, 50 jaar uh, is blijven bestaan. Uh, want uh, Kees was een van de Founding Fathers, zoals dat heet. Met Fons van Dijk spreken we over uh, om. Uh, Even kijken over de wildakker. Ja, Ik, ik zat te denken aan een never ending story. Dat, uh, dat moet je ook in het Engels zeggen. Uh, daar hebben we ook nog eens een keer over gesproken. Ja, zeker. Ja, en, uh, ja, ja dat ja. zeker. En uh, alweer wordt de wildakker bedreigd. Dus daar gaan we ook over praten. Prima. Twee onderwerpen. Drie onderwerpen. Maar eerst het rondje. Wat is er? was er in het nieuws? Nou, prima. Ik Zou ik jammer. beginnen? Zou ik gezellig beginnen? Um, ja, dat is alweer wat oude nieuws. Woensdag 14 maart, Sperber, nog niet verkocht, Dan gaat het over de villa. Ik zag die ingezonde brief van Mario de Kort van gemeente Koop nou zelf, die villa. Dat ja. was een beetje een verrassende brief, had ik niet verwacht van Mario. Die zo is voor het ondernemerschap en die niks moet weten van, van, van, van gemeentes en woonstichtingen die, die niet doen wat, wat precies hun taak is en... en Oh, maar, maar, nou goed, Mario uh, breekt toch een lans uh, voor uh, dat de gemeente het zou aankopen. Uh, uh, ja, dat verwachtte ik eigenlijk had je, het wel al verwacht, ja? Ja. had je het wel verwacht? Ja, want hij ziet oh. daar ondernemerschap in opbloeien. Hè? Ja, dat de gemeente ondernemer is? Nee, maar dat die entameren dat daar nog een leuk restaurant komt, of ja. weet ik wat. Mm -hmm. ...kunnen ze het verpachten. Ja, het, het argument is natuurlijk wel zo... Dat, dat, ...dat als de gemeente het koopt... ...dan heeft de, de gemeente daar het voor het zeggen... ...hoe dat stukje plein ontwikkeld uh, ja. wordt. Ja, ja, dat is natuurlijk weer helemaal waar. Maar het zal wel een beetje duur zijn. Het zal wel een paar tonnetjes te duur zijn, hè? Vrees ik. Uh -huh. en eens even kijken. Er uh, uh, is nog wel meer nieuws. Wat was er nog meer? Ja... Um, ...dat uh, onderzoek naar uh, die super XXXL-stappen uh, ...daar wordt toch nog eens een keer serieus uh, nagekeken, las ik in de krant. Nou, dat, uh, dat lijkt me dan ook wel goed dat er serieus nagekeken wordt... ...want dat is toch weer een bedreiging voor, voor uh, alle kleinere supers in, in uh, de omgeving, hè? Ja, Niet, niet ja. alleen in Goorlen, maar ook in Tilburg, Pater van Elzeplein, Kovers, voorbij, noem maar ja. op. Uh, nee, alleen, nee, dat is zo... Alleen, uh, um, ja, wij, Ik weken. heb zo'n idee dat het onderzoek uh, einduitslag al bekend is, is natuurlijk. Dat, ja, zou het ja. Ja, nog oh, een want... onderzoek om te veronderstellen dat het uh, helemaal geen invloed heeft op de omgeving. Nee. En dan uh, staat het er weer. Dan staat het er weer en dan. Ja. Uh, dat is jouw vooruitziende blik. Ja. <laughs> en dan zal het ook zo zijn dat heeft Dat, iets dat met onderzoek veel maken. mensen nee. zo met, met in een autootje stappen en daar gaan winkelen. En, en uh, die, die andere uh, winkels uh, ontrouw worden. Dat zit er dan ook weer dik in. Uh, wat zijn we eigenlijk voor mensen? Hè? Ja. Ja. <laughs> Ontrouwe wezens. Oh, het ja. valt mij steeds meer op dat toch de mensen veel meer kiezen. Van waar is het op dit ogenblik het goedkoopste? Ja. Ik zou dat nooit verwacht hebben. Ja, je hebt vaste klanten en dat ja, nemen ze het ja, ene ja. keer wel, de andere keer niet. Maar het is mij, op, het is mij opgevallen dat ze toch echt uitkijken. Ja. Dus ik, dan ben ik erop bezorgd dat dat klanten weghaalt hier uit Goorlogen. Dat het toch klanten weghaalt. Ja. Ja. Ja. Ik vind het jammer. Maar wordt het alleen een supermarkt of komen er van allerlei andere <coughs> dingen bij? Had ik toen zo begrepen, hè? Ja, dat zou een uh, enorme kleding en super weet ik zijn, wat allemaal. En, uh, waar oh, natuurlijk weer veel ja, meer dan in zit uh, dan de kruideniers Ja, waren. Dat, is, uh, dat is erger denk ik. Ja, Al die en, uh, kleding en schoenen en hupsepus. Daar wordt het droombeeld geschetst van, van uh, de kinderen die op die reen uh, krabbelen met hun schaatsen en een uh, oude lui die, die een filmpje pikken en, en, uh, en een boodschap doen. En, boodschap doen ja, en, ja. en uh, alles, ja. alles bij elkaar in dat, uh, in dat uh, prachtige, ontwikkelde... Stappen gewoon, ja, wat het het er zo beuren. aanlokkelijk uitziet. Ja, ja, dat ja, is ook, wat, ja. Het ook vervelend is als ze zich een beetje afzetten ook tegen gorelen. Hè? In de zin van, uh, het is dan niet gezellig in de hovel. En, uh, ja, ja, ja, dat is ja, al ik gezegd. Vind, en ja. ik vind dat, ja, het zou wel eens de doodsteek voor de hovel kunnen zijn hoor. Ja. Maar, maar er veel zorgen over. Ja, ja, ik denk dat daar terechte zorgen over zijn. Dat is <kwijnt> we weer, weer veel te groot hè. Nou. Maar iedereen wist heeft in ieder geval... weer goed geschaatst. Ja, het met de heeft het zilver. Ja, zilver? Ja, ze heeft geen goud gewonnen. Jawel, jawel. Op de afstand... Oh ja, op de, met z'n drieën. drieën. Ja, ploegrijden. Ja, ploeg, ja, sorry. Je ja. moet ja, ons natuurlijk op voorbereiden. Wat er ooit een eind komt... dan al dit soort triomfen. Je blijft niet op je hoogtepunt. Nee, dat is waar. Ze hebben met de ploegachtervolging... zowel de mannen als de vrouwen goud. En Sven Kramer heeft... Ja, hij oh, die, die is, uh, is weer helemaal terug. Ja. En hij mag dan ja, ook weer erbij, gehoord, bij maar, Paul en, en Witte Heb ik begrepen? Hè? Oh ja. ja. Ik dacht hij dat ik hij is vanmorgen uitgenodigd bij Paul en Witteman. Oh. Wie? Sven Kramer. Ja. Ik dacht dat er iemand anders de 10.000 meter gewonnen had. Jawel, maar, Bob Jong, hij Bob Jong, ja. Ja, maar hij heeft is de 10.000... Is hij beter dan uh, ja. Sven Kramer? Nee, Sven heeft de 10.000 niet gereden. Oh, hij heeft hij niet gereden? Ja, ik volg ja. het niet meer. Goed dat jullie me allemaal bijpraten. Ja, goed. Ja. En Voor al die ja. luisteraars ook. Als ja, ze dat aan het is, de ja. buis gekluisterd <laughs> hebben gelegen voor het zwemmen. Ja, ja. nou, dat, dat waren wel mijn nieuwtjes. Els, die van Nou, jou. ik heb wel nieuwtjes voor de jeugd, vind ik. Het kelderker hè, die gaat weer een festival houden. Ja. Op uh, 13 en 14 april. En die hebben een heel uh, arsenaal aan uh, muzikanten. En je kunt er kaartjes voor kopen bij Fonsi. En online bij het kelderker. En dan kan je een combikaart kopen voor een tientje. Voor 15 euro en anders is het twee keer een tientje. Waar is het kelderker momenteel? Het kelderke zit momenteel uh, bij de wildakker. Ja, o, kijk. Op ja. zaterdag en zondagavond. <SSSSSSSSSskracht>. Uh, en dat uh, vinden wij een goede zaak dat wij daar voor ons uh, lokaliteit ter beschikking kunnen stellen. Want uh, ze wonen gezellig bij ons in, zal ik maar ja. zeggen. Ze ja. vinden het misschien nog gezelliger dan in een oude kelder, hoor. Nou, niet? dat denk ik niet. Nee, want dat heeft natuurlijk meer een, een aparte eigenheid. Uh, wij, oh. Zij moeten nu wel delen met ons. Hè? Ja, ja. En een beetje inschikken met de activiteiten die we hebben gehad. Zoals gisteren was de kelder er niet. Want toen hadden we een kinderkleding- en speelgoedbeurs mm -hmm. voor de eerste keer. Om ook een andere doelgroep binnen de wildakker te krijgen. De dertigers en veertigers. En die brengen dan ook de kinderen van 2, 3, 4, 5 mee. Ja. En ja, we kregen enthousiaste reacties op onze prinsentuin. Want ja, die bijna mooi. iedereen die binnenkwam, was nog nooit in die tuin geweest. Oh, dat is leuk. En dat was echt een ontdekking. Dat je nu kan. Ja. Is show. En uh, de beurs was uh, aardig bezocht. Maar na één was het een beetje rustig. Oh, ja. De zon, hè? ja. ja. Ja. Maar de prinsentuin in het begin heb ik hem gezien Maar die is zeker nu wat meer volgroeid Ja, die mag nog wel een, een scheutje groen meer ook krijgen Maar meer. hij krijgt wel ja, een mooie uitstraling Ja, ja. vind ja. ik ook veel wel een leuke We hebben dan. er dus ook nu een bijenkorf in staan van de, van de bijenvereniging van Ambrosius En dat vinden wij toch ook wel toegevoegde waarde hebben We hebben ook jonge fruitboompjes erin staan Dus mm -hmm. dat moet allemaal nog wel wat meer worden Ja ja. Maar dat gaat vanzelf, als je, tenzij de gemeentes omhakt. Hè? Ja, als het, ja. Dat ja. kan ook nog. Ja, misschien moet het wel weer vervreemd worden. Ja. Ja. Overigens, die kelder die gaat dus straks wel terug... ...maar wie doorgrond de bouwprocessen die daar gaande zijn... ...ik zit, staat er toch altijd met verbazing naar te kijken of ik kom daar langs... ...en dan, dan denk ik, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Ze zijn al maanden bezig met die muur aan het stutten, lijkt het wel... De, de, de, de, grond, de kale grond die, is, uh, die lijkt mij vlak maar, maar verder, ja wat gebeurt er alleen maar stutten ah, dat heeft toen de wethouder toch verteld, die ja, muur blijft staan dat is het maar, verbouwing maar daar zijn ze toch al maanden aan het werken terwijl ze, er helemaal staat er niks. Steeds, ze staat er nog steeds ja die, die staan er nog ja. steeds maar er er steeds die stutten ja. zijn verbeterd ja. en, en daar hebben ze heel veel uh, werk aan maar ik, verder zie ik geen activiteiten nee ik ook niet Mijn, wil maar het zal ooit klaar kijken, Uit de grond kijken. Ja, ja ik zit het, Haast het een beetje uit de grond te kijken. Ja. Dat klopt, ja. Ja, het blijft wel een rommeltje daar. Hè? Ja. En dan is er voor de jongeren nog iets leuks. Op eerste Pinksterdag. Daar kan je ook al vastkaarten verkopen. En dat is de kastanjerok. Dat is verleden jaar voor het eerst geweest. In uh, de tuin en de, van de familie Abrams, dat op de Turnhoutse Baan. En die... Uh, die er zullen veel kastanjebomen staan, neem ik aan, omdat het kastanjerok heet. En die willen dus niet een festival met allerlei gedoe en getoeters en bellen. Maar een leuk, mooi rockconcert. Met maximaal 400 kaarten, dus dan wordt het ook niet zo gruwelijk massaal. Nou, ik denk dat uh, dat, dat voor heel veel jongeren ook heel leuk is. En ze hebben aardige bands en zo. Dus geen... Uh, ...landelijk bekendheid... ...landelijk bekende bent... ...zodat daar de halve Tilburg ook nog eens bij komt... ...maar 400 man, dat is net leuk. Dus dat zijn wel twee leuke... ...activiteiten voor de jongere mensen. Hè? Ja. Dat waren mijn nieuws. Dat nieuwtjes. waren jouw nieuwtjes. Ja. Fonds, heb jij nog iets uit het nieuws opgevist? Wat ja, je, zijn beurs. Ja, mijn zijn... beurs... ...waar we het over gehad hebben. en uh, Wij... Ik zit ook nog in een andere organisatie met zomerfestival. Daar gaan we ook iets. Want ik sluit aan bij Els over de jongeren en jeugd. Gaan we een singalong kids organiseren? Een wat een singalong kids? Sing along. Oh singalong. Zing met elkaar, kinderen, eh, op zaterdag 16 juni middags. En daar worden alle basisscholen bij betrokken. En waar? En op het Kloosterplein. Daarbij viel als ja, verber, ja. hè. Als dan die muur om ja. is... Je, dan moet je de... de, de, de wolf tumbling down. Uh, ja. Misschien ja. dan het ja. het hele zootje ja. dan in elkaar. Oei, oei. Zorg voor de... Sorry ja. voor de trompetten. Ja. ja, ja, ja, ja. ja. Nee, maar... Uh, zover willen we denk ik niet gaan. We moeten eerst maar eens kijken of de jeugd er gevoelig voor is. Maar ik denk het wel, want... Uh, we hebben wel enthousiaste leerkrachten van scholen. En uh, uh, Piet Henra van het factorium is ook actief om de zaak mee aan te zwengelen. Mm -hmm. Er komt ook een koortje vanuit factorium op het podium staan om uh, ja, dat uh, wat body goed, op, te ja. hebben. Ja, ja. Ja. En er komt een presentatieduo. En dat is ook heel verrassend, denk ik. Dus ja. Ja. daar gaan we voor. En jullie hebben nu, begreep ik, <kwijls> alle scholen benaderd om uh, te. Pijlen bij kinderen wat voor liedjes ze hebben. Ja, het wilden. repertoire wordt door de kinderen zelf aangedragen via een uh, e-mail contact met Singalong Kids. Het is geen playback en. Een, nee, uh, het is een meezingactiviteit. Gewoon hun CD's worden gedraaid en de kinderen mogen meezingen. Mm -hmm. En dat koortje ondersteunt het. En een duo praat het aan elkaar. En de kinderen bepalen het repertoire. En er is ook nog een wedstrijd aan verbonden. Elke school mag een koortje of een groep afvaardigen. En uh, wie daar uh, dan de beste in is, ja. die mag een cd-opname maken. Oh, yes. ja. Dat dus oh, lijkt me ook heel leuk. Mm, dat en een dat allemaal op één middag. Dat, nou, die cd-opname wordt nee, later nee, dat gedaan. Niet, maar maar, die competitie. Nou, die van, ja, van drie tot half vijf. En, dat, uh, en dan een 2. Nee, als die liter. koortjes dan weer apart moeten zingen, dat geeft natuurlijk alweer veel tijd in beslag. Ja, maar daar hebben we de regie voor. He. Ja, dat is waar. Nou. En een goede jury. Ja. Kees, doe nou, jij ook mee plan. in ons rondje? Nou, ik, ik, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel nieuws. Ik, ik volg met grote aandacht de ontwikkelingen bij de woningstichting. Oh ja, dat zal wel. Uh, ja, dat ja. is heel... Kijk, al die, die, die, die, die, die, die, al die corporaties die zijn in de, in de knoei gekomen door het beleid van de overheid, die per se wilden dat het ondernemers moesten worden, terwijl het ja. gros van de mensen hier zat natuurlijk nooit... ...gekozen waren omdat ze ondernemer waren... ...het waren goede leiders van een woningcorporatie. Ja. En dat is in de, in de vrut geraakt... ...en ik vind het heel jammer... ...wat er nu allemaal gebeurt... ...het gaat nu ten koste van mensen... Ja. ...die hun reputatie verliezen... ...en uh, ik hoop dat dat ooit is afgelopen... ...dan krijg je het hele probleem met scheef wonen... ...of dat hier in Goren ook nog ja, doorgaat of niet doorgaat. Oké, ja. Ja. Zijn, en met scheef wonen bedoel je? Dat de mensen die een hoger inkomen hebben... ...dan een bepaald bedrag... ...meer huur moeten gaan betalen... ...om op die manier de doorschuiving mogelijk te maken. Ik dacht, dat kan dat zijn... ...dat de staatssecretaris heeft besloten... ...dat de woningbouwverenigingen dat niet hoeven doen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Vandaag die stond, die stond in de krant, hè? Ja, ja. Oh, ja. dat heb ik niet gezien. Ze zeggen dat ze daar niet aan meewerken. Ja. Oh, dan heb ik het... Ja. Ik heb niet de krant niet hmm. gelezen vandaag, moet ik zeggen. Eén op de zes woningbouwverenigingen zeggen... ...dat doen wij niet aan mee. Nee. Ja. Kijk, ja, die woningcorporaties hebben natuurlijk ook niet zo verschrikkelijk... ...veel contact met elkaar. Dat waren vroeger, en dat is heel wonderlijk... de tijd ...dat ik er nog mee bemoeide... ...waren de voorzitters van die woningcorporaties... ...vakmensen uit de vakbond. Ja. Die er dan eindeloos lang op bleven zitten... er allemaal een lintje voor kregen... ...omdat ze zo lang voorzitter van de corporatie ja, ja. waren. Maar daar zijn natuurlijk geen moderne ondernemers mee geworden. Ja. Nee. nee. En de overheid die heeft... ...die heeft de hele zaken omgegooid... ...die hebben de bestuurstructuur veranderd... Uh, ...raden van toezicht gegeven... ...die eigenlijk... Ja, ...zich helemaal niet met de zaken hoefden te bemoeien... ...en daardoor zijn die dingen uit de hand gelopen. Ja. Ik, ik denk dat Goorle het tot nu toe heel goed gedaan heeft. Ik denk het ook. Ik denk Tilburg, ook niet uh, en Tilburg het ook heeft. niet slecht gedaan heeft. Nee, meestal van Tiewos weet ik ja. wel bijna zeker. Kijk, het was een heel goed streven van, uh, van, ooit van Goorle... ...om te zeggen, laten we een aantal mensen om ons heen fuseren... Als een soort band rondom Goorlen, oh, ja. rondom Tilburg, als om tegenwicht te bieden. En ja. met een brok aantal huizen natuurlijk meer te kunnen. Ja, en, ja, dat is een moeilijk proces. Het fusieproces is natuurlijk nooit, nooit gemakkelijk. Nee. En als dat niet met geweldige voorzichtigheid gedaan is. En, dat ja. is uh, en bij al die commotie, bij al die berichten daarover, uh, ging het eigenlijk uh, nooit over Goorlen. Het ging over Oosterwijk, het ging over uh, andere gemeentes. Maar, maar vanuit Goorlen hoorde je eigenlijk uh, niks hè, tijdens die, die trubbels. Maar alleen die twee directeuren die hadden... Ja, nee, maar op, die op hadden uit... toch ja Maar, vanuit maar niet scholen. vanuit de financiën. Het is goed gegaan tot aan de fusie met, uh, met Oosterwijk eigenlijk. Ja. Mm. Dat heeft zijn eigen, eigen leven gehad. En, ja. en dat is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om dat in elkaar te passen. En ze hebben toen oplossingen gevonden van ik zeg nou, het is nooit een goede oplossing Die twee directeuren. Geworden, waardoor die twee directeuren en een hele nieuwe directeur erbij gehaald... En, mm. Dat hebben ze heel slecht en begeleid. En houden laten zitten. Heel, dat kan natuurlijk nooit goed gaan. Heel slecht begeleid. Heel slecht ja. begeleid. Nee, dat kan nooit goed gaan. En ik hoop dat dat nu, nu een einde gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd. Dat is eigenlijk waar ik ben. Goed, ja. Nou, dan, dan sluiten we hier het rondje af. We hebben daar ruim de tijd voor genomen. Uh, nu gaan we maar eerst met, uh, met Kees verder. Met, uh, of wil je eerst een muziekje doen? Nee ja. hoor, dat kunnen we zo Dat kunnen we dadelijk ook nog wel nee. doen. Ja. Uh, eens kijken, zullen we... Eerst over aanstaande woensdag uh, wat praten. Maria van der Muizenberg uh, weet veel over gezondheidszorg aan asielzoekers. Daar komt zij over uh, praten woensdag in Hof uh, van Holland. Uh, ja, jij weet er dan denk ik ook wel het een en het ander van. Hoe heeft zij dat zo aangepakt? Hoe is zij daar nou, zo. Nou, ze heeft ontzettend veel uh, initiatieven gehad op dat gebied. Ter aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers, uh, illegale en met name ook uh, allochtonen, mm -hmm. hè? mensen die dus uh, ja, eigenlijk niet terecht konden op de, op de normale huisartsenpraktijken. En daar heeft ze een, ja, het voortouw voor genomen, daar heeft ze ook, en daar bemoeit ze zich nog steeds mee. En daar zou ze inderdaad kan, dat zal ze heel goed over kunnen vertellen. Ja. In Nijmegen Ik ben ook benieuwd, is ze gevestigd, hè? In, ja, maar ze doet dat vanuit, ook vanuit Utrecht, waar oh, ze vanuit, geldt, Oh, vanuit, ja. Ja. ja. Maar de praktijk die heeft ze in, in, in Nijmegen. Mm -hmm. En wat doet ze dan vanuit Utrecht? Ook wel mensen behandelen of het Nee, nee, dat, zal dat ik is ik het, ja, het, het, het volgen van en het nemen van initiatieven. Ja. Ik ben zelf ook erg benieuwd. Jij bent ze ook zegt. benieuwd om uh, ja. haar uh, verhaal te Z horen. ze is er nooit zo scheutig mee om het over te vertellen. Oh. Je kan het ook ja. heel goed eens proberen. Ja. Het is ook niet zo goed om je altijd te maken. Goed, dus maar jij bent uh, even benieuwd als. wij. ik ben wij, heel erg benieuwd. Ja. Ja. Maar in ieder geval is zeker dat zij daar. Uh, en ik, heel ik, veel, ik, ik, en ik ga ervan uit dat, dat ze het op een goede manier zal doen. Ja, dat zal wel. Ja. ja, dat denk ik ook. En dat doet ze al heel lang. Hè? Volgens heel mij lang. deed ze dat al twintig jaar of langer geleden ook. Hè? Ja, ze is ooit gevraagd om hoogleraar te worden in, in Leiden. Dat heeft ze niet gedaan, omdat ze net, net verhuisd was naar Nijmegen. En zegt, nou, dan moet ik weer teruggaan, dan moet ik alles in de steek laten. Mm -hmm. En in Nijmegen bemoeit ze zich wel met de universiteit, met name de, de, de nascholing van, van artsen. Artsopleiding. Ja. Oh ja. ja. Nou, uh, ja. Dan naar het andere onderwerp. Het wordt een klein onderwerpje, denk ik. Uh, dit uh, ja. komende is misschien wat, wat uitgebreider, uitvoeriger. Uh, namelijk uh, gewoon 62, uh, 50 jaar. Kunnen we even teruggaan naar 50 jaar geleden, 1 april 1962? Staat het je voor de geest? Weinig. Weinig. Ik rennen mij een bijeenkomst met Tuut uh, als uitnodiging uh, met het idee van Tuut om een, een soort club te krijgen van fabrikanten en intellectuelen. Mm -hmm. uh, ja. Was het niet miljonairs? Nee, nee, nee. Ja, je moest een miljoen op. hebben. Hè? Dat, ja, dat, <laughs> weet ik, dat weet ik niet. Dat, weet ik dat niet. was maar een grap. Ja. Ik weet in ieder geval wel dat de fabrikanten die er die avond waren... ...heel weinig gezegd hebben. Zo weinig, bijna niks gezegd hebben. Industriële en intellectuele. Ja. Hè? ja. ja. En eh, we hebben toen het voornemen gehad om daarmee door te gaan met, als club. Maar eigenlijk helemaal nog niet met het idee dat het een politieke club zou worden. Nee. Nee, in ieder geval, ik heb dat idee nooit gehad. En ik wat, heb het, wat zou het, ik heb wat zou ook het politiek wel politiek wel bedrijven? Was het een... Uh... De club, zoals tuut zich dat voort. En dat is toen een politieke club geworden. Maar dat ja. is verder buiten mij omgegaan. Ik heb me daar niet meer mee bemoeid. Ik heb wel nog twee keer uh, haantjes gegeten op de jaardag van, uh, van de oprichting van de club. Haantjes. Haantjes in de intro <laughs> van Holland. Maar verder heb ik me daar nooit mee bemoeid. Was tuut nee, was... de enige vrouw in dat uh, gezelschap van haantjes? Ja, ja, ja. Ja, ja, maar zij ze zelf was misschien zelf ook wel een beetje een handje. Nou, nee, nee. ik, ik moet zeggen, dat ik vond dat een goed initiatief van haar. Ja? Want ze zat toen al in de gemeenteraad, hè? Ja, ja, want zij wou die gemeenteraad ja. een beetje op uh, klikken, hè? Ja. Ik heb uiteindelijk voor het eerst leren kennen in het Bondsgebouw. Hmm? Ik werd toen gevraagd om een gespreksleider te zijn van de KVP. En eh, toen heb ik gezegd, oh, ik wil nooit lid worden van die KVP, want ik wil niet aan politiek doen, maar ik wil wel... Ja, gespreksleider zijn. Ja. En dat was de club met klas, Klaske van Gils en eh, van Bijsterveld. Oh, ja. De Melkboer heet hij ook weer. Van Grestel. Dat Hestel. was ruiselijk. En We kwamen we één keer per maand bij elkaar. En daar heb ik tuut leren. En, en tuut heeft nog eens een keer uitgenodigd om te praten over personeelsbeleid. Mm -hmm. En zodoende ben ik op die club geweest. Ja. Maar verder heb ik me er nooit mee bemoeid. Nee, 1 april, was dat niet een beetje een. Nee, beetje een, een, een, een, een, een, een, een verdachte dag om, om iets op te richten? Ja, in ieder geval, werd mij het serieus dat serieus genomen. Het in, in 1 april precies nee? geweest. Was, ik weet dat we, dat we toen bij elkaar gekomen zijn. Ja. En Leo heeft dat keurig onthouden dat dat 1 april was. Mm -hmm. Maar ik heb me ook nooit het idee gerealiseerd van dat is een, een, een bijeenkomst die misschien wel wat grappig is. Nee. Nee, jullie waren toen zo zo'n het vorm het van de ernst. Ja, ernst van de zaak. Dat ernst van de zaak. Ja. Ik weet alleen dat de fabrikanten hun mond niet open gedaan hebben met die verhalen. Die hebben hun mond niet open gedaan. Ja, en ik herinner me nu dat, dus de, goh, dat, dat vandaag weer eens een keer dat Jan Karel Boehoven erbij was. Dat, was de fabrikant. dat zou ook een van de oprichters zijn geweest. Ja. Jan en dat, Jan -Karel dat zijn Boekhoven. dan degenen nog die over zijn. Dan de, en Kees, Kees van Huiswijk, Leonard Joosten. En dat was het dan. Ja. En die anekdote, Leo vertelt hem altijd graag, van, van, dat er in het dorp het verhaal ging, dat, dat, dat je wel een miljoen moest hebben om bij die club te horen. En toen werd Frans Jochems daar een keer op aangesproken. Zeg Frans Jochems, heb jij, heb jij een miljoen? En toen had die, zou hij geantwoord hebben van... Nee, ik heb het niet, maar ik ben ervoor aan het sparen. Ja. Ja. Ja. Geen ja. titel en geen miljoen. Maar. Ja, dat sparen, ja. dat, dat, dat kun je natuurlijk ja. wel. Hè. Je kunt ervoor sparen. Maar ja. uh, ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een geweldig initiatief... dat ze genomen hebben om als afscheid vanuit de politiek... over te gaan tot het de, publieke, de publieke debat. En dat vind ik een goed succes. Ja, dat is zeker een goed ja. succes, zit altijd wel vol, hè? Ja, ja, dat is een uh, mooie formule daar in Hof van Holland. Uh, en het heeft toch al wat spectaculaire figuren opgeleverd in de politiek, hè? Uh, mooie sprekers ja. altijd, nou, en in de politiek wat, spectaculaire die, die, die, figuren. Wie vond jij spectaculaire figuren die, Nou, Kees Boulin is erin gezeten, Leo Joosten. Nou... Het was in ieder geval een periode dat er wat levendige in de brouwerij was. In de gemeenteraad, In de ja, gemeenteraad, nu zeg ik nou. Joep Koorst. Joep Koorst, ja. Ton Hoofd. Ton Hoofd. heeft ook nog in de gemeenteraad ja. gezeten. Hebben ze dan allemaal opgenoemd? Nee, er waren nog een paar meer, denk ik. Die in de gemeenteraad zaten? Ja, ik dacht, nee, Kees Dijkmans heeft nooit in de gemeenteraad... Nee. Maar jij zei ook dat hij daar niet bij hoorde nee. over. He? Heeft Cas Vroom nooit in de gemeenteraad nee, gezeten? Nee nee nee nee, die, nee, nee, nee, nee, nee, nee, die heeft er nooit in gezeten. Al oh, niet dat blond deel? Ook niet. niet. Manusbondel. Nee, Manusbondel. Ja, toch nee, wel. Nee, nee. Manus zat met mij in het bestuur van, de, van het Elisabethgesticht. Ja. En Manusbondel was daar penningmeester. Met een zeer nauwkeurig hart voor die dingen. Ja. En die had in zijn gang van zijn huis een paar koffertjes staan. Van, alle, van de vier clubs van die, waar hij zich mee bemoeide. En als hij in de vergadering pakte hij het koffertje, dan ging hij mee. Ja. Maar hij had die in, in de vergaderingen van het... Eh, de vergaderingen van uh, Elisabeth Huis, ja vaak niet, want niemand, had zo'n grote verantwoordelijkheid voor de financiën. Elisabeth Huis zat hier in Golen, ja. dat was het, ja, wat nu verpleeghuis is. Ja, ja. Oh, ja. Die hadden toen een, een beheerbestuur dus. Oh, Ze had ja. een eigen bestuur van de congregatie en die hadden dat weer gedelegeerd aan een beheerbestuur. Hmm. Daar was ik voorzitter van als opvolger van uh, uh, uh, Goord van Schot. Gewoon wat van Nanschot, ook een industrieel. Ja. Maar Manus Blondeel was toch ook uh, een tijdje gemeenteraadslid, of niet? Nee. Nee, nee, nee, dat is je nooit geweest. Maar is je ik nooit... denk dat hij misschien, dat vermoed ik, dat hij was zo'n uh, zo'n zo man die van alles uitzocht dus ja. tot in het. Uh, heel erg minutieus, weet het ja. was waarschijnlijk heeft hij wel wat vuurwerk ja, aangedragen ja, of dingen ja. uitgezocht. Oh, dat voor... hij in de achterban zat, Want, nee, dan zat hij veel op de nou publieke niet. De ja. tribune, dan zat hij op de publieke tribune. De man op de achtergrond ja. was. Ja, ja. Ja. Nee, hij heeft nooit in de gemeenteraad gezeten. Nee. En geen enkele vrouw heeft ooit in de gemeenteraad gezeten. Maar uh, de, de politiek van, uh, van die club die jij mee hebt uh, opgericht, sprak die jou niet zo aan, Kees, dat je je daarvan verre hebt gehouden? Ja, maar ik wou niet aan politiek doen. Ja, ja, nou ja. Ik heb me altijd ver hmm. van de politiek gehouden. Hmm? Heel sprak die politiek jou niet aan? Uh, de standpunten die zij innamen en... en ik heb me nooit bewust geweest dat ze naar bepaalde standpunten... Oh, oh, dat is, ik is ook gefeliciteerd. Oh, ik <laughs> ik behoorlijke, behoorlijke leden <laughs> van de gemeenteraad waren, maar ik heb uh. er nooit... dat ze bepaalde standpunten zo hard innamen nemen. Nee, nee, nee. Geloof ik, toen was er ook nog niet zoveel televisie, dus ik kon het niet goed volgen. Ja. Nou, hoe lang bestaat de log? Jij weet dat wel. Ik ben nooit uh, van de getallen. 1973. Nou, moet eens kijken. En... Ja. en ja, dus vanaf het begin ja. tot aan de, de, de log met zijn uitzendingen voor de gemeenteraad. Ja, hoorde je daar nooit iets van? Nee, ik, nee dus in die eerste jaren weet ik nog wel, zat ik altijd op de publieke tribune. Ja. Dat was overigens altijd wel heel gezellig. In het Oude Gemeentehuis? Ja, in het Oude Gemeentehuis. Ja, he? he? ja, ja. ja. ja. De Vijf Bogen. Ja. Ja. ja, dat was wel leuk. Ja. Dat is eigenlijk leuker dan dat je thuis achter de televisie zit te kijken, mm -hmm. maar ja. Uh, jij keek waarschijnlijk uh, naar die club ook vanuit uh, het standpunt van de Partij van de Arbeid. Nee, nee. Ik nou niet zeggen. Hoe vond jij, vond je ze apolitiek, vond je dat ze geen standpunten innamen? Ja, ben natuurlijk namen ze standpunten in, ging het alleen maar over de groei van Goorland. Ja. Oh, de groei van Goorland, was dat was het. Dat was een hot issue. Dat hè? was het hot issue, nee. ja. En Berkendorp, dat weet ik ook nog. Goorland, Berkendorp, maar hè, dat was niet iets voor de gemeente. Nee, maar... <laughs> Maar dat was wel een hot issue. Hè? Ja. ja. En daar hebben ze zich altijd uh, hevig in geweerd. Dat nou ja. is gewoon zo. Ja. Maar 1 april komt er misschien een groot feest? Of, uh... Dat weet ik niet. Ik, Je zal niet toch wel begon. uitgenodigd worden, ik, Kees? Ik, hè? ik denk dat Leo me uitgenodigd heeft, maar namens, wie doet dat, weet ik ook weer niet. Maar het gaat niet ongemerkt voorbij. Er wordt toch wel even we bestilgesteld, er nee, wordt een feestje de, we, we gevierd. De, we drinken daar een borrel bij eigen kosten. Ja? En, Zo uh, hoort het ook. Zo hoort het ook. <laughs> ja. en, uh, maar in het Hof van Holland. In het Hof van Holland, ja. En dan krijg je, misschien komen ze dan weer met die haantjes aangedragen. Nou, ik denk niet. Volgens dat dat mij had dat, had dat wel een, een kas. Was dat niet kas die met die haantjes aankwam? Ja, ik ben er nee, nooit nee, bij geweest. nee, nee, nee, maar... nee want die, die haantjes zijn alleen de eerste jaren volgens mij. Ja, in eerste de eerste jaar. twee jaar ben ik geweest en toen heb ik nou... Hey, dat maar het, toen het, want was, de was, was de... ik toen uitgehoerde weg, dus toen was ik ook kijken. Oh, ja. Nee. Ja. Maar 1 april, een gezellig borreltje, ja. dat zal toch... 3 april fietsen, wordt he? dat. Oh, het wordt 3 april. april. 1 april op zondag of zo. Ja, ik denk dat het dinsdag is. Oké. Okay. Dus nou, dan wensen wij jou een gezellige borrel toe. Op ja, Heerprion. en uh, Goorde 62 uh, vanaf deze plaats uh, gefeliciteerd met het 50-jarig bestaan. Ja, misschien kunnen ze nog eens komen vertellen hoe het borreltje gesmaakt Hoe het borreltje is. was, welke, <laughs> welke grappen er uh, zijn uitgegaan. Over de tafel zijn gerold. Ja. Want het zal wel een amusante aangelegenheid worden. Dat denk ik. Goed. Het zal gezellig zijn. Nou. Dan gaan we nu naar muziekje voordat uh, Freke en Fons aan de beurt komen. En het muziekje is uh, St. James Infirmary. Gezongen door Hugh Laurie en mensen die veel televisie kijken en houden van house. Jullie niet? Nou. Kinderen, hè? Kinderen houden daarvan. Kinderen? Nou, dat is wel house. een beetje meer voor jonge mensen hoor. Nee. Ki mijn kinderen. Laten ja, maar die doen. zijn toch ook geen tien? Ja, twintig hè? Ja, precies. <laughs> house en um, die man, die is, dat zijn de best bekeken tv-programma, is dat ongeveer van de wereld, dat is echt zo. Zo'n dokter die een beetje aardig is. En die dacht op hoe je dacht, nou ik kan ook wel eens wat zingen, doe ik eens wat anders dan altijd maar die house spelen heeft hij dit plaatje opgenomen. En dat vind ik zelf een heel aardig plaat. Oh. Dus down to St. James and Fomring. Another man St. In James Infirmary. We zijn bezig met Goolse kringen en we gaan verder met Fons van Dijk. Is al een half uurtje onder ons en Freke Schoenmaker net aangeschoven. De wildakker, daar gaan we het over hebben. Uh, wat, is eigenlijk eventjes jullie, uh, functies bij, wat zijn jullie functies bij de Wiltakker? Freke, ben jij voorzitter? Nee, daar ben ik geweest. En daar ben ik niet meer. Ik ben geen kartrekker meer. Nee. Want dat slokte te veel energie. En dan heeft Fonds voor mij ook Fonds genomen. is voorzitter ja, van fondsen, de, de stichting uh, Wiltakker. Ja. En Freke, jij nog? Wat, uh, Bestuurslid. Bestuurslid. Uh, ja. Ah, ja. ja. Nou, uh, ik heb het al een keer gezegd. Uh, vanavond, uh, voor de zoveelste keer, de Wiltakker. Uh, krijgen jullie zelf ook niet het uh, idee van déjà vu? Van uh, daar komen ze weer met uh, dat het uh, misschien opgeheven moet worden, dat het weer onderzocht moet worden, dat er bezuinigd moet worden, dat we te veel accommodatie hebben? Wildakker, wildakker. Ik denk dat Freek als eerste mag gaan ja, ja. erop, want. Ja, want die is bij de eerste golf... Ja. Eerst, ja. Nou, ja. <coughs> nou ja, ik, ik zou bijna zeggen... We zitten nog niet eens aan drie keer in scheepsrecht, Dus uh, wie nee, weet we wat niet. ons nog te wachten staat. Mm. <laughs> maar uh, ja, wij, het is wel een déjà vu. Ja. We hebben nou. dit in 2009 uh, zijn we al uh, bedreigd met opheffing. En toen hebben we tijd weten te keren. We hebben gehoopt dat we daarna... Een, een, een bespreekbaar voorstel tegemoet konden zien. Mm. Maar... Dat gebeurde niet. Dat is nooit Vol gekomen. Nee, dat is nooit, dat is nooit gekomen. En uh, ja, nu ineens uh, ligt er toch weer een, uh, een bezuiniging op tafel, waar, uh, ja, die ergens vandaan moet komen. En uh, aangezien het bedrag wat bezuinigd moet worden ongeveer even hoog is als het bedrag wat de wildakker aan subsidie vangt, uh, zijn wij toch wel een beetje bezorgd. Ja. Ja. ja. Maar daar ligt nog een onderzoek onder, begrepen wij, vorige verleden week of twee weken geleden van de wethouder. Ja, er zijn vier alternatieven, geloof ja. ik, geformuleerd. Ja, ja. Hebben ja. jullie dat onderzoek al binnen? Nou, het eerste onderzoek wel. Maar, en de andere ook. Maar het eerste onderzoek, dat, dat ging al onmiddellijk ervan uit dat de daar gaan moest sluiten. Ja. Daar stond in, het bruisende centrum moet helaas gesloten worden. Want vanwege de spelregels die we tevoren hebben opgesteld valt voor de wildakker eigenlijk niet meer te pleiten. En dat ging over wijkse en bovenwijkse activiteiten. Mm -hmm. ja. Ja. En die wijkse activiteiten konden naar de Gulderakker toe. Ja. En de bovenwijkse. Naar het Jan van Bezouw. En dan was het uh, klaar met de wildakker. Ja. Dan, dan waren kon wij het... eruit. En dan konden uh, om het maar vlucht te zeggen, mainframe erin. Mainframe, ja. En dan was het geregeld. Ja. Ja. 50.000 euro van ons subsidie. Ja. Hè? Ja. En dan, uh, Mainframe werd dan ook goedkoper, want die ging uit het grote gebouw waar voormalig uh, Jan de Rooij in zat. Ja. En dat leverde ook weer uh, aardig penningen op, want dat gebied is voor woningbouw in beeld. En, uh, en ja, dat is er uh, ook geschikt voor, ja. zou je kunnen denken. En daar, uh, Mainframe zit in een te groot jasje, dat is ook zo. Maar, uh, het... Dat is een van de vier plannetjes, hè? want er zijn nog drie andere. Ja, ja. nou ja. En, uh, wat, zijn, wat zijn die drie, drie andere plannetjes? Het tweede plan is de deeldicht. Dus de wijkcentra uh, staan in de top. Uh, optie 1 is de wildakker dicht. Optie 2 is de deeldicht. Mm -hmm. En optie 3 is mainframe verplaatsen. Maar dat is niet eenzelfde plan. Want er staat letterlijk de activiteiten van de wildakker verplaatsen. Optie 1. Optie 2 de activiteiten van de deel verplaatsen en optie 3 is de activiteiten van mainframe verplaatsen, maar de activiteiten van mainframe die kun je niet uit elkaar halen zegt men dus die worden dan ook in een andere lokaliteit neergezet ja. en onze activiteiten verplaatsen betekent gewoon uh, de boel verdelen over de bestaande accommodatie en dan stoppen met de handel ja. Ja. dus dat... het is niet een gelijkwaardige nee. optie hè? Nee. en dan Komt eigenlijk optie 4. En die hebben we met de deel samen aangedragen. Dat is het alternatief voor het behoud van sociaal kapitaal. En het uitbreiden van sociaal kapitaal. Die hebben wij net op tijd in kunnen brengen. Eh, omdat er in december werd gevraagd of wij een alternatief hadden. Ja. En wij hebben heel snel de deel eh, aan tafel gekregen. En we zijn gaan... Uh, zoeken. We hebben enorm goed ondersteuning gehad van uh, uh, de partij Z die daar uh, aardig wat van weet, Margreet Broens heeft uh, dat mee aangestuurd en die heeft ons uh, duidelijk aangegeven dat we best iets zouden kunnen betekenen in de WMO, uh, de wet maatschappelijke ondersteuning. Eigenlijk was het niet nieuw, want Freke weet dat ja. weer. Ja. Zeg maar. In 2005, 2006 was Margreet Broens al een keer langs geweest... vanuit wat toen Prisma heette, als ik me niet vergis. ja. ja. Uh, om een onderzoek te doen naar de functie van de wijkcentra. En daar heb ik toen al kerstverse voorzitter van de Wildakker... heb ik hele gesprekken met haar gehad over... nou, wat zijn onze doelstellingen, wat zijn onze activiteiten... wat voor soort groepen komen er, wat willen we, wat is ons bereik... waar komen de mensen vandaan die in de Wildakker komen. Uh, en toen is er al een eerste aanzet gegeven... Uh, door Prisma destijds, van nou, wat kan nou zo'n wijkcentrum betekenen in de invulling van de WMO die eraan zit te komen. Ja. En toen hebben wij eigenlijk uh, in, een, in een gezamenlijke bijeenkomst van de vier. ...sociaal-culturele centra, dus de Deel, de Wildakker, de Leibron en het uh, Jan van Besouw. ...hebben toen met elkaar gezegd van nou, daar willen we nu zo uit de losse pols even niet op ingaan... ...maar we willen daar zeker aandacht aan besteden... ...dus laten we afspreken dat we daar nu in deze bijeenkomst geen uitspraken over doen... Dat staat me nog echt heel helder voor hmm. de geest... ...en uh, laten wij daar op het gemeentehuis in overlegsituaties op terugkomen... Ja. En dat hebben wij in elk geval vanuit de Wildakker een aantal malen gedaan. We zijn een paar keer op het gemeentehuis geweest. Onder andere omdat we als Wildakker fusiebesprekingen hebben gevoerd met de deel. Nou, om te kijken, wij dachten we zitten allebei in een oude boerderij. Dus uh, waarschijnlijk kunnen wij heel goed fuseren ja, en één ja. stichting worden. Nou, dat was iets te kort door de bocht, bleek eigenlijk. Want uh, dat, wa dat was ook de enige overeenkomst die we hadden, zo'n beetje. Een dat we in een boerderij zitten en dat we personeel van de Diamant uh, gebru uh, gebruiken ja. voor het beheer. Ja. En voor de rest hebben wij totaal verschillende invulling van hoe wij uh, uh, ruimtes verhuren, uh, de verantwoordelijkheid. Ja, en dat bleek dus in, we hebben een jaar lang hebben we besprekingen met elkaar gevoerd. om te kijken of we uh, op een gelijkwaardige basis toch konden samen... Melden, tot één sociaal-cultureel ja. uh, stichting met twee locaties, ja. Ja. zeg maar. He, dat, was, ja. dat was het idee. En uiteindelijk hebben we gezegd: van, Nou, dat, dat zal ons allebei te veel van onze eigen identiteit gaan kosten, dus laten we ervoor kiezen om wel uh, goed samen te werken, he, vooral niet te gaan concurreren, maar aanvullend aan elkaar mm. te zijn. Maar wel allebei een eigen Maar nu stelt de Partij van de Arbeid Guus van der Put voor in die commissie om toch een vijfde route te onderzoeken. Namelijk juist de diffusie van die twee besturen. Wilt ook een deel. Uh, is hij niet goed geïnformeerd of uh, wil hij ik toch wel een stap verder zetten? Ja, ik weet, ik weet niet uh, waar hij dat idee nu vandaan heeft gehaald. Maar het is uh, best wel bekend, op het gemeentehuis in ieder geval... dat wij als twee besturen een jaar lang hebben gesproken met elkaar... om te kijken of wij op een fatsoenlijke manier samen één stichting zouden kunnen worden. Ja. En uh, wij hebben... Uh, netjes aangegeven op het gemeentehuis dat we die besprekingen gingen voeren. We hebben tussentijds geïnformeerd hoe die besprekingen ervoor stonden. En we hebben aan het einde gezegd van nou, we hebben helaas moeten constateren dat het geen goed idee is om te fuseren. Hmm. En daar heeft men op het gemeentehuis kennis van genomen. In, iedere keer als ik op het gemeentehuis was om die stand van zaken door te geven, zei ik van trouwens, we willen wel graag iets met die WMO doen, dus als jullie nog Iets nodig hebben, of ideeën hebben, of een meldje bij ons, want wij willen graag. Ja. En uh, ja, daar is, daar is nooit een follow-up aan gegeven. Maar dus, wat moet zoiets dan aan geld opleveren, dat voorstel van Guus van der Poort? Dat ja, is, eigenlijk is eigenlijk ook niet hoor. Ja. Mijn eerste vraag over hoeveel geld gaat het in toe? Het gaat over 50.000 euro, dat ja, ja. Is structureel ja. vanaf 2013 elk jaar moet worden bezuinigd. Uh, en het is een begroting uh, over al die centra van uh, 2 miljoen. Dus eigenlijk gaat het over uh, het, peanuts. Nee. Want het is maar 3% van de begroting van de wildakker uh, zijn deel dat dan wordt wegbezuinigd. Ja. En ja, de, wij noodzaak, hebben... de noodzaak van dit soort instellingen alleen maar met het groter wordt. Hè. Ja, hoe? De, de, die... Er is een grote behoefte om veel meer leven in die brouwerij te krijgen... ...om ja. de mensen erbij te betrekken. Ja. Dus Het is meer dan, ja, meer vraag dan is, ooit nodig. Maar de vraag is, in, in welke brouwerij moet er meer leven? Bij ons bruist het echt ja, in, van... Dat is het verhaal. In, in de hele gemeenschap. Van ja, de die moet je houden. tot het plafond. Ja. Die moet je houden. Ja. Ja. Hè, nee. ik, mag ik het zeggen? Ja, ik zeg het gewoon. Wij hebben dus heel sterk de indruk... Dat, uh, laat, ik, laat ik vooral voor mezelf spreken, ik heb heel sterk de indruk dat uh, de wildakker wordt opgeofferd uh, aan het meer rendabel maken van het Jan van Bessao en aan het uh, mogelijk uh, maken dat het mainframe voortbestaat. Daar moet de wildakker uh, voor geofferd worden. Het pand gaat naar mainframe. En uh, de activiteiten ja, die hebben blijkbaar geen enkele waarde. We hebben in 2009 al aangegeven... dat heel veel van onze huurders, gebruikers, clubs, verenigingen... gewoon ophouden als ze niet meer in de wildakker terecht kunnen. Dat ja, heeft te maken met de betaalbaarheid van, ja. uh, van de ja. huur... van de consumpties, maar ook met de sfeer, de sfeer. in het huis. Het ja, is een apart huis. Ja. Ja. En veel van onze mensen die in de wildakker komen... Die komen gewoon nooit in het Jan van Bezouw, want dat is hun huis niet. Nee. Dat is een andere. Ja, een andere atmosfeer. die onze bezoekers maar niet dat, aanspreekt. Dat geloven ze misschien niet op het gemeentehuis. Ik geloof dat ze hun ogen daarvoor sluiten. Ja, maar ik zou het ook wel, kunnen dat ze het gewoon niet geloven? Dat als dat, dat ze, de, ja goed, die, die wildakker gaat dicht en dan, nou, die club zoeken natuurlijk een ander onderkomen. En dan, en dan nou, hebben zij de suggesties, nou ja, dat, dat nou, kan in de guldenakker. Ja, ik wat dat Jan van Bezouden dat veel te duur ja, ja, ja, is. Natuurlijk, ja, precies, dat is het probleem. Daar moet we goed rekening mee houden. Dat Jan van Bezouden is verschrikkelijk waardevol. Maar kan ik absoluut, absoluut. Maar ik vind de anderen zeker zo waardevol, omdat elk stekje zijn eigen waarde heeft, hè. Ja, ik wou dat ze dat eens inzagen, want uh, de bezettingsgraad bij ons is uh, buitengewoon hoog. Ja. Het hoogste van alle uh, locaties in de gemeente Goorlen. En wij hebben heel wat senioren die bij ons uh, aankomen. We zitten in een wijk die aan het langzaam aan het uitbreiden en verouderen is. Ja. En dan wordt er gezegd, ja, maar de wijksactiviteiten die kunnen wel naar de akker toe. Hè. Ja. Maar wat ja, moet er in de gulakken dan? Ja, dan mogen we de, de wijkse activiteiten. En mij wordt dan gevraagd wat zijn wijkse activiteiten. Beste mensen, we hebben geen wijkse activiteiten. We hebben in 2006 vanuit het uh, rapport wat er toen lag. Maar, en dat is herhaald in 2008. Meegekregen dat gorele kleinschalig is om te spreken over wijkse activiteiten. Ja. Maar over gemeentelijke activiteiten. Ja. Dus ja, die argumentatie is uit de hoge hoed getoverd vooraf om, denk ik, in het achterhoofd te hebben... in 2009 was het een goed idee om de wildakker te sluiten... dan zal het in 2012 ook, ook een goed, idee, goed idee, zijn, idee zijn... want dan hebben we ineens die 15.000 moeten ja. te pakken. Maar men heeft vergeten, vind ik... dat wij enorm veel activiteiten voor ouderen hebben... en die zijn noodzakelijk om in het vervolg in de jaren die komen, om die vast te houden. Want mensen die willen graag een verzetje... En Binnen die WMO-wet uh, ja, moeten wij ook dan in dat licht onze activiteiten uitbreiden, maar dat genereert nieuw kapitaal in onze organisatie, uh -huh. waardoor wij staande kunnen blijven. Uh -huh. Alleen kunnen we dat nu nog niet heel concreet aantonen, hè, dat, uh, hoeveel geld dat op gaat leveren. Maar wij weten zeker dat we met vrijwilligers een basis hebben om heel laagdrempelig weer, ja. maar ook voor een paar centen, een hele hoop activiteiten te organiseren, waar de gemeente verplicht is om, om, dat, te doen. om dat te organiseren. En wat zijn de ja. redenen? Maar, maar niet in de gulden akker. Want dat is toch een gelegenheid waar veel ouderen komen, dat is ja. accommodatie. Ik kan me voorstellen dat, dat je dan niet met die ...die gedrevenheid hebt om er ja, iets aan te doen. Maar, hè, maar, maar. de Gulden Akker heeft... Een, ...een beetje op dezelfde manier... ...een hoogdrempelige entree... Ja. ...als het Jan van Bezouw. Ja. Het is een prachtige accommodatie ja. ook. Hè? Uh, maar er zijn commerciële prijzen... Ja. Uh, en het is, het is niet zo gezellig. Ja, het is niet gezellig, gezellig. gezellig. kneutelen. Zoals het bij ons wil ja, ja, precies. Ik ben er helemaal mee eens. Uh, maar, maar je wilt de senioren die mobiel zijn, die actief zijn, toch niet naar huizen avondrood sturen, zeg ik dan. Hè. Ja. Om al in hun voorpartaal te laten komen. Hè. Een, een, een andere, die drempel ligt ja. er ook. En, en de andere overweging ja. is: laten we nou juist de mensen die in de Gulden Akker ja. wonen, laten we die nou de gelegenheid bieden om even. Uit te komen, ja. zodat ze niet meer uh, gewoon 365 dagen per jaar alleen maar uh, in de Gulden Akker verblijven. Ja. Maar geef ze toch die gelegenheid om één of twee of drie keer per week mm. even over te steken mm. nou, naar de Wilde de hoek, Akker ja. Uh, ja. van onze prachtige ja. tuin te genieten, daar een jeu de boel balletje te gooien. Ja, het is jammer dat we niet uh, uh, de tegenstem enzovoorts. hebben. Wij zijn uh, misschien nou al uh, te snel overtuigd van van uh, jullie uh, gelijk. Maar hoe heb je het in 2009 klaargespeeld? Hoe. Uh, uh, is het maar toen gelukt om, om dat gevaar af te wenden? Ja, nou we hebben, we hebben actie gevoerd. We hebben ja. handtekeningen verzameld. We hebben die, uh, 1400 handtekeningen aangeboden aan de burgemeester. Hè, ja. Handtekeningen die pleiten voor het behoud van de wildakker. En ik heb toen ook ingesproken voor de commissie uh, Welzijn... En blijkbaar heb ik daar commissieleden weten te overtuigen oh ja. dat uh, de wildakker sluiten, dat dat gewoon een, een gat slaan is in het sociale leven van Gorle. Mm -hmm. En ik hoop dat, we dat, dat zelf je dat weer opnieuw nu, kunt ook doen. Je dat je datzelfde verhaal houdt. Ja, ja. En dat het nog steeds houtsnijdt. snijdt. Ja. ja precies. Maar er zijn maar liefst vijf insprekers ja, geweest. Ja ik vind het, het belangrijk. Ja. Ja. Zijn het is het al geweest? Die, die ja, ja. ja afgelopen oh, ja. dinsdag. Nou, ik, ik denk dat we daarmee toch wel duidelijk hebben aangegeven. Wat er aan de hand is. Want uh, ten eerste de commissie Welzijn. Uh, was gevuld met een volle tribune. Uh, Sympathisanten van. De Wildakker, de Deel en ook nog van de andere partijen. Uh, vooral uh, de verenigingen uit onze uh, Wildakker, ja. die waren aanwezig. waren vijf insprekers. Hè? Uh -huh. En daarbij waren de drie grote groepen eigenlijk. Dat was muziekensemble uh, De Wildakker, die uh -huh. ontstaan is in de Wildakker. En die uh, heel erg goed heeft uh, aangegeven dat uh, juist bij dit. Gezelschap, de regiofunctie extra culturele waarde voor Goorlen heeft. Omdat wij zo'n gezelschap in ons midden hebben met een hele laagdrempelijke binnenkomst, want niet iedereen hoeft de hoogste viool te kunnen spelen. Want nee. de, het gaat om gezamenlijk spelen en niet om kwalitatief. De beste van die vijf verhalen. Uh, Crescendo, opera core Crescendo, heeft uh, zijn verhaal gedaan. Op een hele aimabele manier. Fotoclub Optiek heeft het gedaan. En uh, de Stoethaspels, uh, de Brits Club, die heeft het uh, tevoren gedaan via een e-mail die is verstuurd. En die heeft een aardig aantal argumenten op papier gezet. Die vooral uh, uh, ja, goed berekend uh, aangaven wat men aan het doen was met. Het kapitaal wat me aan het was. En dat was dan echt de centenkwestie die goed uit is gelegd. En er waren een yogaleraar... die een, een mooi gedicht voordroeg. En, en dat was gewoon... een gebruiker. De commissie heeft een aangenaam uurtje gehad. Uh, en uh, en uh, elke... En, en jij hebt ook gesproken. Ja, ik heb gesproken. En uh, uh, Luc van der Hout van de, de Deel. Wij vulden elkaar gewoon aan... in ons verhaal. Ja. En uh, wat niet zo vaak gebeurt... ...overdovend applaus... ...viel ons ten deel, ons mm. allemaal ten deel. Dus ja, ik denk wel dat er iets is gebeurd... ...in die vergadering. Misschien dat daarom een vijfde optie is gekomen... ...dat weet ik niet. Maar ik snap maar, niet wat die vijfde optie... Op, ...aan financiën op moet leiden. Hetzelfde als... ...het is eigenlijk een verkapte optie 1 en 2. Ja, dat dacht ik ook. Ja, het is gewoon een truc. Hè, kijk, als wij samen moeten gaan... Hè, uh, ...wij willen samenwerken ...met het deel... ...aan WMO. Dat ja. willen we doen. Maar als we samen moeten gaan, dat betekent dat er één lokaliteit ver, toch verdwijnt. Ja, nou, ik, dat zou, is, ja. ik, ik wil nog één punt graag ja. benadrukken. En dat is, uh, ik heb de indruk dat uh, met name de hoge kosten die Mainframe maakt... ...dat dat uh, best wel als een last op de gemeenschap drukt. En als je daar iets aan zou kunnen doen, dan, uh, dan zou er heel wat gewonnen zijn. Dus wij vragen ons echt heel erg af waarom de jeugd van Mainframe niet ondergebracht kan worden in het Jan van Bezaal. En ik weet het antwoord op die vraag wel. Het antwoord is, ja, het zijn onaangepaste en lastige figuren die veel lawaai maken. En uh, hè? ja, die willen we niet in het Jan van Bezaal. We dan ook in de wildakker begonnen. Dat <laughs> vroeger. <laughs> ja. Sorry. Oké. Okay. Nee, maar maar even, de wildakker is vol. Die is gewoon... Tot de, tot de nok toe daar vol. Daar kunnen ze niet ja, bij. Daar kunnen ze dat, niet bij. Oh. Maar het Jan van Bezouw zit niet vol. Het Jan van Bezouw zou graag willen dat ze net zo vol zaten als de wildakker. Hmm. Dus ik vraag me echt af waarom het Jan van Bezouw niet met mainframe gaat praten. En zeggen van jongens we gaan samen op zoek naar een ruimte. ...binnen Jan van Bezouw, waar de jeugd kan... Maar... ...waarom moet de jeugd weggestopt worden in, in een, een pand ergens net buiten het centrum... ...of in het, op het randje van het centrum, maar daar waar ze vooral geen overlast veroorzaken. Uh, het lijkt me dat als je hier in het Jan van Bezouw een beetje creatief rondkijkt... ...dat je absoluut ruimte moet kunnen vinden waar de jongeren... Uh, zich kunnen uh, bezighouden, laat ik het maar even zo zeggen. Ik ken het programma van Mainframe niet en ik, ik weet helemaal niet wat ze allemaal doen. Mm. Maar het lijkt mij dat met het aantal bezoekers wat zij hebben, dat er binnen het Jan van Bazaal absoluut een ruimte te vinden moet zijn, waardoor ze ook opgenomen worden in het centrum. Ja. En daar zou ik dus voor Misschien willen Misschien is dat blijten. wel een lumineus idee. Ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen. Ja. Waarom willen ze ze weg, zeg ik altijd, hè? Ja, uh, zijn jullie optimistisch gestemd? Wij zijn voorzichtig optimistisch. Nee, voorzichtig optimistisch. Omdat optie 5 uh, straks koekje van eigen deeg wordt. Misschien. Ja. Uh, wij gaan voor optie 4. Maar jullie hebben gezien dat, dat, dat jullie indruk gemaakt hebben op de commissieleden. Ja. En, en uh, je kunt je niet voorstellen dat, dat, uh, dat ze de wildakker uh, laten sneven. Het zou, het zou gewoon zo verschrikkelijk kapitaalvernietiging zijn. Ja, dat dat, datgene wat ze nu dan als winst denken binnen te halen... dat gaan ze over vier, vijf jaar als een boemerang terugkrijgen... aan vereenzaamde ouderen, gebrek aan sociale cohesie en, en dat soort zaken meer. Dan gaan ze veel meer moeten investeren om de scherven bij elkaar te vegen... die ze nu willens en wetens gaan veroorzaken. Dat is mijn overtuiging. Want ik ben het echt met jou eens. Al die mensen die in de wildtakken komen... Die komen echt niet mee, allemaal naar Jan van nee, nee, nee, dat gaat niet. Ja, het is allemaal uh, wat in het groot speelt, speelt hier natuurlijk in het klein. Het is uh, landelijk en plaatselijk uh, allemaal hetzelfde verhaal. En uh, dat moet bezuinigd worden en het geld is op. en uh, Ja, moeilijk allemaal. Nou ja, ik pleit ervoor dat Jan van Bezouw en Meenvree met elkaar gaan praten. Goed, daarmee nou, dus sluiten we hartelijk ondersteunen voor nou, graag dit <laughs> onderwerp af en tevens ook deze kring. We hebben gesproken met Kees van den Muizenberg, Freek en Schoenmaker Fons van Dijk. We zijn volgende week wel weer terug, maar voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.